8 uur, Jo Boots, met het NOS-journaal. Het besmette veevoer dat in Duitsland is opgedoken... is aan veel meer Duitse boeren geleverd dan werd gedacht. Volgens de deelstaatregering van neder is de mais vermoedelijk verkocht aan zo'n 6500 boeren. Gisteren werd nog uitgegaan van een aantal van 3.500. De mais is besmet met aflatoxine, een kankerverwekkende stof... die afkomstig is van schimmels. Volgens de autoriteit is er waarschijnlijk geen gevaar... voor de volksgezondheid. De getroffen boerenbedrijven zijn wel tijdelijk gesloten. PvdA-leider Samson heeft op een partijbijeenkomst in Zwolle gezegd... dat Israël zich meer moet inzetten voor vrede in het Midden-Oosten. Hervatting van de onderhandelingen over een duurzame twee-staten-oplossing... is vooral de verantwoordelijkheid van Israël, zei Samson. Hij hekelde de bouw van nieuwe illegale nederzettingen op de Westbank... en in Oost-Jeruzalem. Zo maakt Israël een duurzame oplossing fysiek onmogelijk... al dus de PvdA-leider. In Polen heeft een hond het leven gered van een driejarige peuter... die sinds afgelopen vrijdag werd vermist. De brandweer vond haar vandaag in een bos met het hondje tegen zich aangeklemd. Volgens de brandweer heeft de hond haar leven gered... door het kind bij een temperatuur van 5 graden onder nul een nacht lang warm te houden. Na het bericht van haar verdwijning werd een grote zoekactie op touw gezet... waar 200 mensen aan meededen werd uiteindelijk eindelijk gevonden door brandweerlieden die haar hoorden hoorde huilen. Het meisje is met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis. Op de A28 bij Nijkerk is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald... omdat hij veel te lang achter het stuur zat. De man reed al 27 uur non-stop. De chauffeur van 47 kreeg een rijverbod en een boete van 1650 euro. Agenten betrapte de man tijdens een reguliere controle... De trucker was zijn rit ruim een dag eerder begonnen in Zuid-Frankrijk... en via Italië en Duitsland naar Nederland gereden. Het weer bewolkt en vooral vannacht kans op lichte regen of motregen. Morgen overdag droog, eerst grijs, later op de dag ook wat zon. Het wordt dan 6 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal.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 Nogmaals, avond. Laten we even snel tussenstandjes halen. Allereerst in Eindhoven. PSV, VVV, niet meer. Ik snap niet zo goed wat PSV bezielt na 17 minuten. Met de vroege 1 al voorsprong van de pai op het bord... denkt PSV het te kunnen permitteren om het gas eraf te halen. Zojuist een schot een halve meter naast van Yannick Wildschut... dat had zomaar de 1-1 kunnen zijn. Dan moet je zeggen de Rijk had 2-0 kunnen binnenkoppen na een vrije trap... Maar... Het gaat niet goed bij PSV. De tweede helft bij NAC Heerenveen. Frank Wielaert. 61 minuten onderweg. NAC 1-0 voor de belegering van de Breda's Golf door Heerenveen is begonnen. En ook om kwart voor acht begonnen Peck Zwolle tegen Willem II, Ronald van der Geer. Daar is het uh, nog altijd 0-0. Als uh, Willem II nu aanvalt en er misschien een schot op goal komt... ja, dat komt er wel van uh, Willem II van Eppel, maar gaat naast 0-0. En de late wedstrijd straks is uh, in Enschede Twente Ajax kwart voor negen. We gaan nu, dit gehuid, geluid komt uit het Philipsstadion in Eindhoven, Niet mee. Ja, daar is de sfeer toch uh, niet uh, optimaal. Want PSV staat weliswaar voor, maar voetbalt niet groot. Wijnaldum nu wel met een matige bal tussen twee mensen van VVV in. Met onder meer daar ook uh, Sijp. Geeft hij een balletje af, wat uh, ja, zo inleveren geblazen inhoudt voor PSV. Nu Mertens die een uh, overtreding maakt. Ik denk dat hij de bal even op de hand uh, krijgt. En zo krijgt VVV. Diep op de eigen helft een vrije trap. Bijna aan de rechterkant op de punt van het eigen strafschopgebied. Goede actie van Reuselen, Kapt daar zijn tegenstander uit aan de linkerkant van het veld. Dat was Markt die zich even voorin had gemeld. En zo blijft VVV in balbezit. En komt VVV ook gewoon in de wedstrijd? Omdat PSV... Ja, blijkbaar denk ik, het is wel even genoeg op dit moment. Als je zo snel voorkomt zou je denken doordrukken in een wedstrijd tegen de nummer 17. Dan uh, kun je jezelf een kickstart geven. PSV verzuimt dat. En Jannick Wildschut was dus in de buurt van de 1-1. Wildschut nu ook. 10 meter over de middenlijn. McGuire aan de rechterkant in het uh, 4-2-3-1 systeem. Op papier in ieder geval van VVV. Linsen nu aan de rechterkant. Zet de Rijk bijna te kijken op de achterlijn met een handige beweging. Belg bijna van zijn graf en krijgt nu ook een hoekschop. Dankzij die goede actie door de benen heen denk ik van de Rijk... En de Belgen te kijk gezet, zo mag je dat toch zeggen. Het is ook bekend, die achterhoede van PSV is niet van topkwaliteit. En dat zou PSV de komende weken nog wel eens kunnen gaan opbreken. Maguire staat nu achter de bal. En veel mensen van VVV, het PSV-strafschopgebied, wel de lucht ingegaan door Marcelo. Achterin het strafschopgebied opgevangen door Turk. En zo houdt VVV de bal, is VVV inmiddels het strafschopgebied uit... Van PSV en is het Fleuren die een nieuwe aanval voor de ploeg uit Venlo moet gaan opzetten. Dat mislukt. Wel een ingooi. We zitten in de 20 twintigste minuut. PSV, VVV is 1-0 naar dat voetbaldoelpunt van Memphis Depay. Die goede prestaties van, nou, komt dat nou echt door die nieuwe trainer Frank Wieland? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij dat zal er ongetwijfeld deels mee te maken heeft. Maar dat heeft dan ook te maken met de manier waarop hij de ploeg neerzet. Hij zet vier verdedigers neer. Daar twee of drie controleurs voor als de tegenstander aan de bal is. Nauwelijks ruimte tussen die twee linies. En dan moet je daar maar doorheen zien te voetballen. Heerenveen probeert dat al dik een uur. Staat met 1-0 achter en het lukt niet. Dat is een heel goed recept. En doorgaans schiet Nak in 2013 er af en toe een bal in. En uh, daarmee zijn ze een heel eind gekomen. Kickstart natuurlijk direct na de winterstop. Door de alle directe concurrenten ook een paar flinke pakken slaag te geven. En dat heeft hier het vertrouwen ook uh, goed gedaan. En uh, dat zie je vandaag terug. Want na die 1-0 voorsprong nak gewoon in de achteruit, Geeft de bal eigenlijk aan Heerenveen. En dat zoekt zich rot naar een gaatje in de Breda'se defensie. Maar het vooralsnog uh, niet gevonden. Ik zei net belegering van de goal van uh, ten Rouwelaar, Maar er wordt toch vooral een beetje om de stellingen heen gelopen door Heerenveen. Nu een diepe bal in de richting van Van Bogasson Die wil dan doorkoppen. Dat lukt ook wel. Maar dan hoort hij zelf in de spits te staan. Niemand in de buurt om daar achter de bal aan te gaan. Het is een beetje... Hij doet ook zijn armen wijd. De IJslander zo van, ja, wat moet ik verder nog doen? Dat is de grote vraag. En ik hoop dat iemand het antwoord weet. Je zou het mogen verwachten van bijvoorbeeld Van Basten, de trainer, na 65 minuten. 1-0 voor NAC. Na 20 minuten kan je wel zeggen of dit een echt degradatieduel is, hè Ronald? Nou, het heeft er wel wat van weg. Het begon wel aardig. Met name Zwolle speelde wel aardig. In nou, wat was het, de eerste vijf, zes minuten. Maar nu is het wat in balans. Worden er veel fouten gemaakt. En eigenlijk weinig O- of A-momenten. Terwijl dat zich afspeelt op het middenveld. Waar dus die fouten worden gemaakt, dan vliegt het wel over en weer. Maar uitgespeelde kansen volgen er niet. En dus is het nog altijd 0-0. Na een minuutje of 23. Laatste oe-moment was wel namens FC Zwolle of Pek Zwolle. Waar eh, Asjant er doorkwam aan de linkerkant. Aardige voorzet afleverde. Die eigenlijk aan Afdietje voorbij ging. Vervolgens leek Valport er nog wat van te kunnen maken aan de rechterkant. Maar dan liep de bal eenvoudig over de zuiden. Ja, toen was de angel overal uit. En zijn we dus weer op het middenveld. Daar waar Kries nu een overtreding heeft gemaakt. En uh, er een vrije trap komt voor Willem II. Het kan niet terug naar Haastroep. Ja, het kan wel terug. Want uiteindelijk zorgt Aftietsen ervoor dat de aanvoerder van Willem II bereikbaar is. Lange bal weer naar voren. In de lucht naar Hofs. Die hem dan uh, doorkopt. En dan zou er zowaar iets voor Willem II kunnen gaan uh, ontstaan. Aan de linkerkant ruimte voor uh, Huscher, Huscher met een uh, voorzet vanaf die linkerkant. Boer blijft staan. Bal gaat aan Broersen voorbij. En komt dan uiteindelijk helemaal aan de rechterkant uh, terecht. Bal gaat naar Lumu. Die speelt vanaf die rechterkant. Komt nu naar binnen. Komt nog altijd Loomoo Speelt naar Haamhouts. Haamhouts, meter of twintig van de goal. Steekt hem het strassomgebied in. De bedoeling was Loomoo, Maar het was eigenlijk te ingewikkeld voor de kwaliteiten van het elftal van Willem II. Leuk bedacht, maar niet goed uitgevoerd. Kans weg. 0-0 na 24 minuten. PSV, VVV, dacht nog niet meer. Halverwege de eerste helft. Het publiek gaat er wat achter staan. En PSV gaat ook wat meer naar voren toe. Uh, weer Mertens nu aan de linkerkant van het veld. Met de eerste hoekschop voor PSV. VVV kreeg uh, tot nu toe twee in deze wedstrijd. En uh, daar kwam niet zo heel veel uh, gevaar uit voort. Kijken of PSV dat anders uh, kan doen. Daar is uh, Mertens een blok uh, gezet bij uh, de keeper. Bij Maanpa komt uiteindelijk toch uh, de lucht in en pakt ook uh, de bal. En dan staat er eigenlijk niemand bij VVV voorin om de bal nou eens snel mee te geven. Linsen zal gaan ontvangen, verre uitworp van de doelman, de Finn. Dat doet hij toch wel goed. Alleen heeft hij wel meteen Hutchinson op bezoek. en Zo wordt Linsen teruggedrongen op zijn eigen helft. Dan heeft hij toch een bal in huis naar voren toe in de richting van wildschut. Aanname is niet optimaal op de borst in de middencirkel. En dan zit Van Bommel ertussen. Die zich ook wel weer wat slordigheden heeft gepermitteerd in deze wedstrijd. Echt niet twee of één of twee... Maar misschien wel vier of vijf simpele balletjes die de aanvoerder van PSV inleverde. Maar dat absoluut niet nodig was. Dat is toch opvallend van de routinier Mark van Bommel. Op de middenlijn is het PSV met Marcelo aan de linkerkant wat. Dan is daar Mertens. Bal terug naar Marcelo. Loopactie van Hiljemarkt. Dat durft Marcelo niet aan. Dus wordt het Jetro Willems. Een paar meter over de middenlijn. Linkerkant van het veld. De verdediger schuift de bal in de voeten van McQuire. Heel eenvoudig ook weer. En via de voet van McQuire mag PSV... PSV dan wel uh, gaan gooien. Maar groot is het allemaal niet. En dat zal VVV toch het gevoel geven dat er misschien vanavond nog wel een klein stuntje in zit. 24 minuten gespeeld. PSV, VVV, 1-0. Frank Wieluit in Breda. 68 minuten onderweg. Nak Heerenveen, 1-0. Komt de bal voor bij uh, Heerenveen. Uh, weggewerkt achterin uh, daar dan uiteindelijk door Koem en dan bal over de zijlijn gebracht daar aan de linkerkant en dus kan heer de V nu van de eigen goal afkomen. Van Anholth gaat ingooien, doet dat in de richting van Droon. Oh, die krijgt hem nog behoorlijk knap bij een medespeler van de Berg. Is dat in dit geval? En dan middenlijn oversteken naar Juricic Die is centraal gaan spelen, daar als een soort draaipunt. Maar Juricic heeft zijn avond niet van de Berg aangespeeld, aan de linkerkant. Nu zoeken naar de voorzet, de vrije man. Kums is daar randje strafschopgebied. Neemt de bal in ieder geval. Aardig aan. Zo, een schot in de richting van de goal in ieder geval. Nog niet tussen de palen. Maar het scheelt nu nog maar twee metertjes. Eindelijk is een poging kje, al is het een hele lastige van Van La Parra. En omdat er nog een nakbeen aan zit... Komt er nog een hoekschop uit ook? En dit zou wel eens zo'n momentje kunnen zijn. dat Heerenveen dat heel hard nodig heeft. Juricic wil graag die hoekschop nemen. En dan uh, moeten uh, Kuipers uh, de NAC-verdedigers daar wegsturen. De Rover staat erbij. Luik staat erbij. En die zegt dan uiteindelijk. Uh, Luik zegt tegen de Rover: let op. En dan moet er inderdaad opgelet worden. Want daar klimt uiteindelijk Zomer. Een vrije kopkans. Maar uh, niet goed ingekopt via de grond. Makkelijke vangbal voor Ten kantetje Countertje voor Nak. Nee, die komt er uiteindelijk niet uit. Dat doen ze graag. Maar deze lukt even niet. Na 69. Minuten, De grootste kans is Wolle bij Ronald van der Gier. De grootste kans? Nee, je de, gro de grootste kansen? Van wie? Zei, wie, wie? <laughs> nou, misschien van, van Joachim. Als je, maar goed, dan moet je de lat wel heel laag leggen. Het is uh, nog altijd 0-0 na een, een minuut of 27, maar dat was net een slippertje van Lachman. En uh, Loemoe stak de bal richting Joachim, rechterkant op gebied. Maar uiteindelijk kwam de Luxemburger niet verder dan een rollertje. Hij had net over schil moeten krijgen, want Vink had al gefloten voor een vrije trap tegen hem. Toen trapte hij de bal nog zodanig snel weg dat Boers de vrije trap niet kon nemen. Maar hij hield het bij een vermaning. Nu een voorzet van uh, Peck Swolle. ...voor Valpoort, die de bal dan op zijn borst krijgt in plaats van op zijn voet bij de eerste paal. Het geluk heeft dat er ook nog een verdediger van Willem II in de buurt is... ...die dan maar geen risico neemt en die bal over de achterlijn trapt. Een corner voor Peck Zwolle dus aanstaande in de 28ste minuut van deze wedstrijd. Een beetje een, een druistere speler, die Valpoort. Nou, veel snelheid aan die rechterkant. Hij doet me een beetje denken qua uiterlijk aan Brutiel José in zijn, in zijn Ajax-tijd. Hij staat nu bij David Mul met de armen omhoog. Hij is dus gehuurd van Veen. En moeten ze dus het gat wat Gravenbeek en uh, Narsing hebben achtergelaten aan de rechterkant opvullen. De corner komt van Asante vanaf de linkerkant. Kort naar slot. Dan kan hij opnieuw voorzetten, die linksback. En dan gaan er een paar mensen de lucht in. En dan was dat Broerse, dan was dat Afdiets. Maar die raken de bal allebei niet omdat Tim Cornelissen de bal op zijn hoofd krijgt. Vorige week nog met datzelfde hoofd maakte hij een eigen doelpunt. Nu zorgt hij in elk geval voor een opruiming achterin bij Willem 2. Komt nog wel een corner aan, weer vanaf de andere kant natuurlijk. Vanaf de linkerkant getrapt nu. Broerse is daar nog voorin. Lacht. Hoogman is daar en Valpoort weer in de buurt bij een mul. bal komt bij de tweede paal. Daar komt mul, half, maar genoeg, want in de voeten van Nick Hofs. En die gaat vervolgens op uh, avontuur. Twee oud-Vitesse-spelers, Pluim en Hofs. En Hofs wint en stuurt dan direct Husser de diepte in. Dit is misschien wel wat, hoewel uh, Husser uh, ja, de bal over de zijn. Hij loopt zo. Einde verhaal, 0-0. PSV, VVV, er niet bij 28e minuut van het uh, Duel. En uh, ja, hier komt uh, natuurlijk VVV de muziek niet maken. Zo zei Alex Pastoor dat laatst toen VVV op bezoek uh, kwam. En verloor ook uh, Pastoor trouwens in Nijmegen. Dat geldt vanavond ook voor VVV. Veel mensen teruggetrokken. Natuurlijk Hutsense nu. Die moet proberen wat voor PSV uit te richten. Terug naar Van Bommel op de middenlijn. Wat rechts. En dan de bal naar voren toegespeeld. En Locadia maakt een overtreding. Houdt uh, Seip dan vast. Bijna op de rand van het VVV. strafschopgebied. Uh, van PSV, de aangever bij de goal van de Pai. De man die eerder dit seizoen als invaller drie keer scoorde... was toch geloof ik zo'n beetje de eerste debutant of de eerste invaller in de eredivisie... in 50 jaar die een Hedwig uh, uh, wist te maken. En hij deed het dus deze week tegen uh, Peck Zwolle in de beker uh, opnieuw. Nou, Lokalia is weer in de punt van de aanval, maar PSV moet even achteruit... omdat uh, Fleuren bal bezit heeft. Links op het veld, uh, linksback van VVV, dan Turk. En uh, daar is een sliding van Julien Marks, zodat uh, er wel een ingooi komt voor vvv Vemlo. In de 29e minuut, maar geen echte bal naar voren toe. Fleuren, een meter of 15 voor de middenlijn. Dan zit PSV daar tussen met Mark Raakt VVV de bal als laatste aan. En gaat Hutchinson naar voren gooien. Staat een meter over de middenlijn. PSV zoekt en vindt niet echt. Maar we gaan naar Frank. Ja, buitenkantje voor Ereveen. Bal op 11 meter door een hensbal achterin bij Nak. Als de bal voorgebracht wordt door Marco Papa. Die staat net in de ploeg. En dan is het de, de rover of Bottekien. De rover. En nu raakt de bal doelbewust. Met zijn linkerarm om te voorkomen dat er uitgehaald kan worden door de Roon die met zijn rug naar de goal staat. En nu vindt Bokasson achter de bal. Bal op 11 meter tegenover ten Rouwelaar. De eerste keer dat hier een bal tussen de palen zou moeten kunnen krijgen. Moet ten Rouwelaar hem ook tegenhouden. Zo'n makkelijke kans. 73 minuten zijn we onderweg. 1-0 Nak. wordt het 1-1. Nee! Ten Rouwelaar redt nak. en houdt de voorsprong vast. Voor de ploeg uit Breda. Ter naar feestvieren natuurlijk met de fanatieke aanhang. De B-side uit Breda. <coughs> en uh, daarmee de buitenkans. Eindelijk een bal tussen de palen van Heerenveen. Maar nog niet raak. Slecht ingeschoten door Finn Bogason. Te gemakkelijk. Te weinig de hoek gezocht. Te weinig snelheid achter de bal. En dit zou wel eens de doodsteek voor de wedstrijd voor de Friese kunnen zijn. Want als zelfs dit niet goed gaat, wat moet er dan wel goed gaan? Nul kans gecreëerd in de hele wedstrijd. Dat is toch eigenlijk schandalig. Fin Bokasson nu nog een keer te op tijd. Heeft de bal niet. Fin Bokasson nog steeds randje doelgebied. Iedereen vechtend voor de bal. En uiteindelijk het laatste tikje van de rover. Bal weg, maar nog niet helemaal. Want Heerenveen raapt hem dan weer op. Ja, dit zou ook een soort van zetje kunnen zijn voor Heerenveen. Van nou, moeten we er nog meer energie in gooien om echt die ene goal te maken die we moeten maken. Nu twee spelers van NAC geblesseerd in het strafgebied. Eén daarvan is ten Rouwelaar. En dan moet de bal wel even stilgelegd worden door Kuipers. Een buitenkantje gemist door Heerenveen vanaf 11 meter. En dus 1-0 voor NAC. Nog steeds. Pek Zwolle weer een 2. 0-0, Ronald. Schot van slot. Naast. Dames Kom Kombal van Haastroep over. Vrijtrap van Hofs. En dus nog steeds 0-0. In het IJssel-Delta-stadion waar Bram van Polen rechtsachter van Peck nu mag gaan ingooien. Eigenlijk om zich heen kijkt en dan ziet dat alles een beetje stilstaat. Ja, nu komen er ineens een heleboel spelers tegelijk in zijn richting slot. Die toe wel met, met Pasen strooit Waar eigenlijk alleen maar applaus voor kan hebben. Doet dat nu ook weer. Weet af die iets niet te bereiken. Haasgroep zit ertussen. Van Polen mag weer ingooien. Meter of 15 verder als daar waar die net stond. De hoogte van het strafschopgebied nu gooit naar Valpoort. Voetje er weer tussen. Van Huscher. ja, bal over de achterlijn. En dus een corner. En dus weer. Kans om uit een spelhervatting tot iets te komen voor Pax Zwolle... dat hier de winnende ook aan een spelhervatting maakte. Toen nam Asjante de corner, die gaat daar nu ook weer naartoe... en was het uiteindelijk afdits, die na een fout van Mulder de winnende voor Pax Zwolle... een van de twee thuisoverwinningen dit seizoen binnenschoot. Uh, Asjante is dus dezelfde acteur. Die staat klaar, kijkt nu, Valpoort weer bij Mul, stopt bij de eerste paal... en de rest moet nu zo langzamerhand wel komen ingelopen. Daar komt die bal van Asjante, komt in het doelgebied... komt ook op de voet van de Zweedse spits van... Uh, Peck Zwolle, maar tilt de bal over de goal van David Mul. Opluchting dus aan Limburgse zijde of Tilburgse zijde. Na bijna 33 minuten nog altijd die 0-0 stand. En de Belgische doelman van Willem II gaat zijn doeltrap nemen. Het wachten is hier dus nog altijd op de eerste goal. Er zijn wel wat mogelijkheden. Maar echt grote uitgespeelde kansen. Nee, die hebben we nog niet gezien. PSV scoorde snel ter FVV. Maar daarna bleef het rustig voor de mannen aan het scorebord Grachtmaar. Ja, er is nog niet zo heel veel aan om eerlijk te zijn. Na 32 minuten met nog altijd die 1-0 stand op het bord. Het was uh, het aangeven van Lokadia de goal van Depay. Maar daar is het uh, bij gebleven. VVV stelt er niet zo heel veel tegenover. Mist misschien het zelfvertrouwen toch... Om PSV echt onder druk te zetten. Nu wel Turk met een vrije trap aan de rechterkant. Halverwege de PSV-helft. Nou, een ietsje dichter bij de middenlijn. Hij gaat er met linkse trap richting het strafschopgebied. Daar is misschien wel Seip. Nee, ook Reuselen niet met het hoofd. En dan schiet de bal terug tot bij de middenlijn. Is het Fleuren die oppakt. Teruggespeeld naar doelman Maanpaan aan de rechterkant dan VVV met Joppen. De verdediger die in de jeugd van PSV nog speelde tot 2007. En via Helmondsport Sport afgelopen zomer bij VVV terecht kwam. De bal is aan de andere kant van het veld. Bij de collega van Maanpa. Bij Waterman. En die wacht wat lang met Maguire in de buurt. Het loopt allemaal goed af. Op bal op het hoofd van Depay. Dan overname Rado Savaljevic. En dan is daar de opening van Linse. Als uh, Wildschut aan de rechterkant vertrokken is in het strafzopgebied al. Bal is een fractie te hard. en Dus komt Waterman uh, ruim op tijd zijn doel uit. We zitten 12,5 minuten voor de pauze. En laat me één ding zeggen, gooi Toyvonen er maar bij. Want ik weet zeker dat hij wat meer vuur in de wedstrijd gaat brengen... dan de mensen bij PSV die er nu over het algemeen staan. 1-0. Finn Bogenson miste van 11 meter. Frank Wierleit. Ja, één van de twee salamielen van Heerenveen vanavond. Die andere heet Nordveld, want die had uh, dat schot van Goudelje moeten houden, wat uiteindelijk 1-0 uh, werd. En dat staat het nog steeds na 77 minuten voetballen. En die belegering van Heerenveen, ja, die gaat gewoon door. Maar dat vindt nac allemaal prima, want uh, nul kansen tegen, behalve dan die penalty. Dat is het uh, dan uiteindelijk ook van La Parra aan de rechterkant. Nog maar weer eens naar die dubbele dekking vo proberen voorbij te lopen. Dat lukt dan in één geval. Leurling, die laat hem rustig uh, passeren. Maar de tweede, daar schiet hij dan de voorzet tegen aan. Moet de bal nu ingegooid worden richting van Arnold. Weer terug naar Van La Parra. Voorzet geven, dat is veel te laag. Goedelje. Je kan uh, makkelijk wegwerken uit zijn eigen strafschopgebied. Ten voorde uh, proberen te zoeken. Die kan aannemen. Maar hij heeft een man met uh, zomer in zijn rug. Die wint dat duel. En dan kan Heerenveen weer komen. Iedereen nu op de helft van Nak. Behalve dan uh, Noordveld. Ja, nu even Gouweleeuw. Maar er is uh, nu ook op de helft van Nak gekomen. Diepe bal gegeven. In de richting van Vin Bogerson, Die heeft geen idee waar de bal is. En het nadeel voor hem is dat de rover dat wel heeft kopt rustig terug op ten Rauwelaar. En uh, die kan uh, ver uitgooien in de richting van Hooinak zonder problemen. En dat is uh, heel gek, want Heerenveen heeft heel veel balbezit in die tweede helft, maar wel op 1-0 voor nog altijd nak dus. Pek Zwolle sterker dan Willem II, Ronald? Nou, meer balbezit. Het is uh, wel zo dat Zwolle probeert met wat breien in de buurt te komen van uh, David Mul, bij die 0-0 stand. Na wat is het? 35 minuten en een beetje. En dat uh, Willem II eigenlijk probeert uh, direct te reageren als uh, Pex Zwolle een fout maakt, direct de bal naar voren stuurt. Maar heel veel heeft het nog niet geboden deze avond. David Mul heeft het bezit. namens Willem 2. Speelt hem naar Haastroep. Zijn laatste verdediger. De aanvoerder ook samen met Peters in dat centrum. Peters zal wel de volgende zijn die de bal krijgt. Nee, er wordt ingespeeld richting het middenveld. Dan gaat de bal terug naar Mul. Gaat slot wel druk zetten. Dat is misschien wel handig om die laatste linie eens een beetje onder druk te zetten. Nu moet Peters weer de lange bal hanteren richting Joaghi, Maar die staat vast. Nee, hij krijgt toch de bal aan zijn voet. Is van Polen dan kwijt. En speelt hem ook keurig. Ja, daar leek het in eerste instantie op. Op Jallo ermee opgekomen. Komen linksachter. Maar Jallo stond spel En dan moet er bij Pek al gewisseld worden. En gaat Arne Slot naar de kant. Nou dat kan niks te maken hebben met tactiek. Of met een tegenvallende prestatie. Dat moet van alles te maken hebben met een blessure. Want hij speelde goed Slot. Stooide met passes, Is toch wel een beetje sterkhouder van Zwolle. Eier dus uit. Drost erin. In de minuut 37 van deze wedstrijd. 0-0. Dat is nog altijd de stand is Zwolle. PSV, VVV, Rachner. Kleine 10 minuten voor de pauze. VVV met de bal diep op de PSV-helft. Maar de aanname is niet optimaal bij Joppen. Lange bal gespeeld vanaf de andere kant van het veld. En dan heeft hij wat moeite. De rechtsback van VVV met de controle. En mag uiteindelijk Jetro Willems daar de ingooi nemen voor PSV. De bedoeling is lokale ja, maar het wordt het hoofd van Joppen. Die snel is teruggerend richting de middenlijn na zijn actie daarvoor in. Tuurlijk dan vervolgens in de as van het veld. Radoslavijevic herstelt het balbezit voor VVV. Want de ploeg gaat Venlo dreigen even de bal kwijt te raken. Wat inmiddels trouwens is gebeurd. En nu halverwege de PSV-helft naar voren. Gespeeld door Willems in de richting van Mertens. Lokadia dan laat zich de kaas van het brood eten. Door twee man van VVV. En u kent de regel: twee man in een duel tegen één. Dat mag niet. En dus moet scheidsrechter Kevin Blond wel fluiten voor een overtreding. Hij heeft overigens één keer geel getrokken. Dat deed hij voor Hilje Mark. Een stevige tackle op Lins, ergens rond de middenlijn. En voor de rest voorlopig geen gevolgen voor PSV. Met name voor Hilje Mark, die wel eens het slachtoffer zou kunnen worden. Misschien straks van de terugkeer van Ola Toijvonen. Want dat hij gaat komen vanavond, dat staat vast. Het is alleen even de vraag wanneer hij het aan durft. Wanneer durft de advocaat het aan? De coach van PSV. PSV een paar meter over de middenlijn met Hilje Mark richting Locadia zou de nieuwe spits van het Nederlands zelftop wel eens kunnen worden, zeggen veel kenners. Maar vanavond, behalve het aangeven van de bal van de pie, de goal, nog nauwelijks iets van gezien. VVV met Job, rechterkant van het veld, de hoogte van de middenlijn. Even het voetje ertussen van de meeverdedigende Wijnaldum. Dat doet hij wel goed. Want zo krijgt deze aanval van PSV geen vervolg. Ik kreeg een beetje het gevoel van die wedstrijd tegen Peck een aantal weken geleden. Maar goed, je moet wel scoren als je VVV bent om zo'n soort stunt in huis te hebben natuurlijk. Het is 1-0 voor PSV. 7,5 minuut voor de pauze. De tijd begint te dringen voor Herenveen. Frank -Wielaard. 82 minuten zijn we onderweg. 1-0 voor NAC in Breda. En de smaken voor wat betreft de wissels die je serieus kunt noemen bij Herenveen zijn wel op. Met Marco Papa en Van den bergen daar komt de kans. Moet hij zitten en dan zit hij ook. Bij de tweede paal ingeschoten. Moet ik eerlijk bekennen dat ik even niet kan zien wie. Maar het moet Vin Bogason wel zijn. En inderdaad deze was wat lastiger dan die van 11 meter. Maar deze zit en dat is wat telt. En is het toch 1-1. En heeft uh, Heerenveen tijd genoeg gehad uiteindelijk. Om één balletje uit een lopende aanval. Het is geen hele fraaie aanval. Een hele verre ingooi van de Roon. Half gemist uiteindelijk door Van der Berg vanaf de penalty stip. En daardoor komt Vin Bogason in balbezit. En die twijfelt niet. Schiet de bal achter Ter Raoula En dan is het 1-1. En dan krijgt Heerenveen uh, toch wat het misschien wel niet verdient. Of verroept NAC eigenlijk de ellende over zichzelf af. Want voor dus 300% kansen gemist. na Rus er eentje per ongeluk gemaakt en vervolgens achterover geleund. En daar betaalt het nu dan de rekening voor als er één bal echt per ongeluk goed valt. Voor uh, de voeten van Vin Bogasson staat het 1-1 bij NAC tegen Heerenveen. Het wordt tijd voor doelpunten in Zwolle, Ronald. Ja, want tot nu toe hebben we alleen wissels. Het is 0-0 na 40 minuten. Nu een uitbraak van Willem 2 met Husser, Weggestuurd door Hofs. Huscher. linkerkant, richting het strafstopgebied. Husser, het is daar druk. En dan gaat er wel een alsje. Iedereen voorbij. en is, uh, ja, wie is dat van Willem 2? Lumo, die de voet niet tegen de bal krijgt. Dit was een prima counter van Willem 2. Maar ja, je bent uh, eigenlijk geneigd om te zeggen dat het prima is als die bal er ook ingaat. Maar dit was de grote kans voor uh, Willem 2. Uitbraak via Hofs en Husser. Uiteindelijk uh, Husser die alle ruimte heeft heeft aan de linkerkant, ziet dat Loemoe mee is, dat Jorgi mee is. Een hele aardige baas vervolgens geeft laag. En ja, dan gaat Loemoe gewoon over de bal heen. En wordt hij uiteindelijk corner gelopen door pluim. Dus er is nog wel hoop voor Willem 2. om nu uit een standaard situatie nog een doelpunt te maken. Het is dus nog 0-0. We gaan richting de rust. Corner komt vanaf de rechterkant. Maar dit was de kans voor Willem 2. bal blijft lang hangen en wordt vervolgens over de achterlijn gekopt. En komt er dan weer een corner aan? Nee, het wordt een doeltrap. Ja, dit gebeurt helemaal aan de andere kant van het veld. Het was... Een van de verdedigers, Peters, die de bal kopt. Overigens zei ik net, ja, we blijven hier wisselen. We hebben slot natuurlijk al het veld zien verlaten. Drost is zijn vervanger en ook Willem II heeft voor de rust al ingegrepen. Althans, Streppel heeft Jallo naar de kant gehaald. Ook dat zal iets met een blessure denk ik, te maken hebben. Jallo weg en Van Buren nu als rechtsachter de bewaker van Valpoort. Aan de stand verandert het helemaal niets. Nog altijd 0-0. En nog altijd 1-0 in Eindhoven, achter. Ja, ik zit te kijken, waar ligt dat nou aan, dat zwakke spel van PSV? Maar het is een tempo wat te laag is. Het is veel te voorspelbaar. Het is slordig in de passing, veel balverlies. Ja, dan kom je vanzelf uh, tot weinig aanvallen. Frank, dat is de tweede keer, wat is er? Ja, 2-1. En voor Herenveen, twee keer vindt Bogasson nou eindelijk een echt goed lopende aanval. En dit is uh, onmogelijk, zou je zeggen. Maar Herenveen gaat na de 1-1 gewoon door met aanvallen. Hoewel Seuntjes een 100% kans kreeg, alweer voor Nak. Uh, direct naar de 1-1. Hij kopt de bal in het zijne... nadat iedereen achterin bij Herenveen elkaar aankijkt... en vergeet uit te verdedigen. Nu een voorzet van Punt Puntgaaf op het hoofd van Vin Bokasson. En die kopt binnen zoals een spits dat hoort te doen... buiten bereik van uh, ten Rouwelaar. En dan staat het ineens 2-1 voor Heerenveen, zegt... Breda En daar zal iedereen bij uh, Nakt zich toch wel achter de oren krabben. Van jongens hebben de verkeerde tactiek gekozen door achterover te leunen. En te denken dat Heerenveen uh, wel zich wel zou kapot zou lopen op onze defensie. Nu moet Nakt dus weer komen. En nu dringt de tijd voor Nakt Breda met nog vijf minuten officiële speeltijd. Die twee goals van Vin Bogasson, dus, daar, uh, daar gaan ze last van krijgen in die slotfase. Nu Heerenveen dus teruggedrukt in Breda. 2-1 voor de Vriezen. En we gaan weer terug naar achter. Balbezet voor Dries Mertens. Nog een minuut of 3,5 PSV op 1-0 voor tegen VVV. Willems richting de aanvalslinie van PSV. De linksback komt met een schuiver met zijn zwakke rechterbeen. Daar heeft de maanpaar totaal geen problemen mee. Nog even hebt over het vlakke spel van PSV. Natuurlijk Strootman geschorst. Lensen de komende wedstrijden. En vanavond dus ook niet bij. Aan de andere kant PSV heeft toch zoveel kwaliteit in het veld staan. Het zou allemaal wat makkelijker moeten gaan. Veel makkelijker tegen VVV. Dat nu de bal heeft met Joppe. Aan de rechterkant wat naar binnen gespeeld. Naar Turk. En terug dan richting Seip. Die staat centraal op zijn eigen speelhelft. Lekker in de voeten gespeeld. Bij een van de middenvelders. Bij Radol Savaljevic. Net een fractie te hard uiteindelijk. En dan vast. De vasthouder van Linsen strekt de pai aan het shirtje. En dat zal dan geel gaan opleveren inderdaad voor Brian Linsen. De man die dit seizoen 6 in heeft liggen. Net als de geblesseerde Nofor. Daarmee is hij clubtopscorer en hier onder de ogen van Blom... Kan de scheidsrechter natuurlijk niet anders dan een gele kaart geven? Tweede na Hilje Mark. Die hem al eerder mocht ontvangen. En die nu ook de bal heeft voor PSV. Twee, drie meter over de middenlijn. Hij heeft zich ver laten zakken. Dan staat nu achter bijvoorbeeld Willems, de Rijk. Wat aan de rechterkant. Speelt een breed naar Marcelo. Die staat op de rand van de middencirkel. Nog op zijn eigen helft. Dan Willems ineens naar voren. Er is weer zo'n paas in de voeten van Savojevic. Veel te makkelijk. En dan Turk bijna weg. Marcelo ertussen met een tackle. En PSV hoort dan toch het fluitje. Even dat PSV weg te kunnen. Maar Ramstein werd geraakt door die tackle. En VVV krijgt terecht van Blom een vrije trap op de rand van de middencirkel. Zij ontvangt naar de linkerkant als we inmiddels in de 44ste minuut zitten. Fleuren naar Linsen. Nog weinig van Linsen gezien vanavond trouwens. En per PSV achterin gekopt door Marcelo de Rijk. Die gaat terug naar zijn eigen keeper Boy Waterman. Het blijft niet veel. Anderhalve minuut voor de pauze. PSV, VVV 1-0. Wordt het dan leuker in Zwolle, Ronald? Nee, is daarop het antwoord. 20 seconden nog en een uh, minuutje. Want er zijn twee wissels geweest, dus een minuutje zal Pieter Vink zeker bijtrekken. Maar uh, nee, het wordt niet leuker, omdat er uh, geen uitgespeelde kansen zijn. En dus zit er weinig opwinding in deze wedstrijd. Ja, één moment en dat was die uitbraak van Willem II. Had misschien wel die wedstrijd uh, kunnen doen kantelen. Maar goed, Loemo stapte er over de bal heen. En daarmee was alles weer weg voor Willem II. Dat was wel een goede uitbraak. Dat gebeurt overigens wel met regelmaat. Dat Nicky Hof ziet dat er achter de laatste linie van Pax Volle. dat natuurlijk het initiatief heeft en op de aanval speelt. dat daar wat ruimte ligt. En dan probeert hij nog wel eens iemand weg te sturen. Maar dit was de beste poging. Nu wordt Willem II opgejaagd vlakbij het eigen strafschopgebied. Moet er dus snel gehandeld worden door Mulder, door Cornelissen. Nou, Mul krijgt de bal. Haastroep kijkt wat om zich heen als hij hem in de as van het veld krijgt. en speelt hem dan keurig breed naar Peters. Dan is het een de verdediger kan aan de linkerkant wat meters maken. Vervolgens maar weer kiezen voor een diepe bal. Joachim krijgt een klein duwtje van Lachman. Is daardoor uit positie. Broer zorgt dat Boer in balbezit komt. En dan zijn we vanaf de andere keeper weer bij een aanval van de Zwolle. Lange bal van Lachman. die stond al te zwaaien. Wordt de weg afgesneden door. Peters. En vervolgens neemt Peck weer over met Lachman. Nog één paas, nog één aanval misschien. Pluim of Kriesjestad. Maar die loopt de bal over de zijlijn. En dan zal Pieter Vink ongetwijfeld zometeen, nee, nu... een einde maken aan de eerste helft. Nou, het kan in de tweede alleen maar beter worden. 0-0. Naks zal nog wel eens terugdenken aan die vele kansen in de eerste helft, Frank Wieland. Ja, ja, maar nu even niet. Want nu moeten ze zich druk maken over de gelijkmaker. Met nog één minuut officiële speeltijd. 2-1 voor Herenveen in Breda. Wat ben je toch blij als je Finn Bogason in de punt van de aanval kan zetten. Na een gemiste penalty gewoon twee goals maken, zeg. In een wedstrijd waarin Herenveen absoluut geen recht van spreken heeft. Maar wel met 2-1 staat en die drie punten mee naar huis zou kunnen nemen. Nu staat hij ongeveer 8 meter buiten spel. Maar dat vergeeft iedereen hem zolang het 2-1 voor Herenveen blijft. En Nak wanhopig op zoek naar een goal. Maar die ene... Toevalstreffer van Goudelje tot nu toe in de tweede helft. Is het enige wat NAC heeft kunnen doen, heeft willen doen. Ja, behalve dan sinds de 2-1. Sindsdien moeten ze weer aanvallen, de mannen van Goedelje Op de bank die er nog hetzelfde bij staat als toen ze 1-0 voor stonden. Namelijk met de handen over elkaar. Stil en zwijgend staat hij te kijken naar zijn elftal. Zijn zoon intussen verliest de bal. En uh, levert er dan, ja, uiteindelijk levert er toch weer balbezit op. Want Marco Papa krijgt de bal niet onder controle. En bottekin met een uh, band om zijn hoofd. Want een keer geraakt. Maar de Braziliaan is een pikkeltje. Dus speelt hij gewoon door. Maar nu wel de bal in de voeten van Juricic. Die heeft tot nu toe nog niks goed gedaan. En wacht heel lang op het bereiken van, om een medespeler te bereiken. Er staat er een vlak naast hem. Vindt Bogasson in twee instanties. Lukt het hem uiteindelijk. Dan wordt Vind Bogasson in de rug gelopen. Krijgt de Heerenveen nog een vrije trap in de extra tijd. Komt er ook nog eens een wissel bij Heerenveen. Eens kijken wie er dan uiteindelijk afgaat. Van La Parra gaat er dan naar de kant. En daar komt de Slagveer voor in de plaats. Een jonge 19-jarige vleugelaanvaller bij Heerenveen. Die in de ploeg komt voor Van La Parra. Die zich gelopen heeft. Steeds tegen een dubbele mandekking aanliep. Niet één fatsoenlijke voorzet heeft kunnen afleveren. Omdat hij steeds tegen één van die twee aanschoot. Hij gaat nu op zijn dooie gemakje. Natuurlijk op zijn dooie gemakje naar de zijlijn. En dan mag Slagveer nog een paar tellen meedoen in deze wedstrijd. Vrije trap dus. Daar ligt de bal op de helft van Nak voor Heerenveen. Met achter de bal Marco Papa. Die vanaf die afstand aardig kan schieten. Heeft hij wel eens laten zien in de spaarzame minuten die hij krijgt. Nu schiet hij de bal in de muur. Randjes strafschopgebied bij Nak. Bal weggewerkt. De Roon kopt de bal dan weer terug. En met dezelfde snelheid komt de bal weer zijn kant op. Via het hoofd van de rover. En dan De Roon die met leurling voor zijn neus dan maar richting de zijlijn gaat. Richting de hoekvlag. Daar is hij veilig. Want gaat de bal vanzelf een keer over de zijlijn. En anders moet Nak van heel ver komen. Overtreding gemaakt uiteindelijk door De Roon. En moet Nak dus inderdaad. Gaat ook van heel ver komen. Terrola gaat die vrije trap willen nemen. Maar Bottekin... Legt de bal dan nou ja, een meter of tien te ver naar voren neer. Maar Kuipers kijkt niet zo benauwd aan haar. En laat die lange bal gewoon nemen. Het is heel erg rommelig in die slotfase. Omdat alles en iedereen uit zijn positie loopt. En bij Nak iedereen vooral wanhopig op zoek is naar een bal die ze hard naar voren kunnen schieten. Nu lukt dat. Bottingen maar in de verste verte niet in de buurt van Ten Voorde. Het is allemaal ongecontroleerd wat Nak doet. Beetje paniekerig zou je het ook kunnen noemen. Opnieuw de bal richting Ten Voorde geprobeerd te verplaatsen. Maar daar zit leeuw tussen. Gillissen dan die opschuift naar 20 meter. Schiet eens een keertje zou je zeggen. Het is al één keer succesvol geweest. Bal breed naar Goedelje. Die was succesvol met zo'n uh, schotje. Hadoui raapt op. Ook ingevallen. Bal naar Gillissen. Hadoui loopt door. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Uiteindelijk de overtreding gemaakt door Van den Berg. Op, nou wat zal het zijn? 20, 25 meter van de goal van Noordveld. Nog een vrije trap in de extra tijd voor Nak. En daar zou de gelijkmaker uit kunnen komen. Maar voorlopig dus Heerenveen op weg naar het linker rijtje. Want het achterhaalt Groningen, dat negende staat. En Nak moet dan nog altijd voorzichtig naar beneden kijken. Ondanks dat het zo succesvol was... zou het hier wel eens tegen de eerste Zeepert van 2013 aan kunnen lopen. En een zeepert zou je het echt kunnen noemen als je al die kansen... Oh ja, want ze zullen er zeker aan terugdenken uh, na de wedstrijd. Al die kansen uit de eerste helft. Leurling die zal heel, heel, heel slecht slapen vannacht als het hier 2-1 blijft voor Heerenveen. Nu kan hij er in ieder geval niks aan doen, want hij gaat niet die vrije trap nemen. Die komt nu. Luiks natuurlijk die dat uh, gaat doen. Maar schiet de bal anderhalve meter over de goal van Noordveld heen. En dan lijkt het laatste wapenfeit uh, daar gedaan. Kuipers loopt richting het doelgebied. Nee, hij gaat toch nog even achteruit. Laat Noordveld nog even die doeltrap nemen. Maar ja, die doelman van Heerenveen die gaat van zijn rechterkant van zijn doelvak naar uh, de linkerkant. En legt daar... Tergend langzaam de bal neer. Kuipers wijst naar zijn horloge. Van ja, het maakt niet uit hoe langzaam je het doet. Ik trek die tijd er uiteindelijk gewoon bij. En er is al wel flink wat tijd uh, bijgetrokken. En dan vindt Kuipers het toch te ver gaan allemaal. En dan zegt uh, Noordveld: ja, maar kijk eens wat ze allemaal naar mijn hoofd gooien dan. Zeg. Maar ja, dat is geen reden om te treuzelen. Kuipers doet de administratie straks wel. Dus kan uiteindelijk die doeltrappen genomen worden. En kan Hirvé nog één keer er langs. Met iets. De hele avond niets gelukt. Zou het nu dan een keer gebeuren? Bal, hij struikelt de bal over de achterlijn. Nee, niet over de achterlijn. Wel over de achterlijn uiteindelijk. En dus uh, dat is het laatste wapenfeit. Ja, dat is het laatste wapenfeit dan uiteindelijk. Kuipers fluit af. Iedereen in Breda teleurgesteld. Afdruipend, want drie grote kansen gemist. Voor rust, één kans gemaakt uiteindelijk. Na rust, nou ja, het was niet eens een kans. Een zondagschot, maar het was niet voldoende tegen Herenveen. Twee keer vindt Bokersom. Wat is dat toch fijn om hem in de punt van de aanval te hebben? Herenveen wint in Breda, 2-1. En het is de tweede achterin volgende zegen van Herenveen na de uh, zegen van 2-1 vorige week op. Uh... Twente. En dat betekent dat Heerveen op 29 punten komt. Komt er net zoveel als FC Groningen. Maar Groningen heeft morgen nog een wedstrijd te goed. NAC Breda blijft op 27 staan. Uh, de andere twee wedstrijden is rust. Rus. willem 2 2-0-0 en PSV-VVV 1-0. Everybody needs somebody to love. Elko Sint-Nicolaas heeft bij het vierde onderdeel van de Meerkamp... bij de EK Indoor de leiding moeten afstaan. De Nederlandse favoriet bleef steken op 2,02 meter. 2. Poging om over 2,05 meter 5 te gaan mislukten. De Serviër Michael Dudas ging als enige over 2 meter... 8 en nam de eerste plaats in de tussenstand over van Sint-Nicolaas. Stefan Vrij en Elko. Elko Sint-Nicolaas, het is spannend, hè? Uh, ja, denk het wel. Goeie eerste dag. En uh, tevreden. Maakt de balans eens op na die eerste dag? Uh, eerste drie onderdelen in de plus ten opzichte van uh, persoonlijk recordmeerkamp van drie weken terug. Hoogspringen, zes centimeter verloren. Dus ik uh, denk dat ik ongeveer gelijk sta. Uh, hoogspringen was wel een belangrijk onderdeel, ook hier weer. Ja, absoluut zeker. Ik had uh, graag 2-0-5 gesprongen. Maar uh, ja, ik had van tevoren in mijn hoofd, uh, als ik dicht bij 2 twee meter spring, of twee, of net over de twee, dat zou uh, heel goed zijn voor het, voor het punt totaal. Dus uh, wat dat betreft ben ik gewoon tevreden. Wat was voor jou het hoogtepunt vandaag? Uh, goeie vraag. Ik denk het verspringen, dat ik eigenlijk wel het meest uh, blij mee was. Maar goed, dan uh, heb je eerst twee sprongen waren goed en dan uh, word je een beetje hebberig... en wil je eigenlijk ook nog wel een keertje nog verder. Helaas derde ongeldig. En, uh, maar goed, toch heel tevreden. En nu? Nu lekker in het hotel eten, rusten en uh, morgen zo hard mogelijk over vijf hordes. En dan heb je alle kansen nog. Ja, dat denk ik wel. Ik uh, moet gewoon hard horen lopen. Lekker Poolseks springen en dan zullen we daarna wel gaan rekenen. Succes, dankjewel. En dat was Elko Sint-Nicolaas en Stefan Verheij. Uh, wielrennen dan? Marianne Vos heeft het tweede onderdeel van de mountainbikewedstrijd wedstrijd op Cyprus gewonnen. Ze kwam solo over de streep. Gisteren werd ze tweede en ze staat met deze uitslagen eerste in het algemeen klassement. En daarmee beleeft ze een geslaagde test op de wielerdiscipline. Waarop ze bij de Spelen van 2016 naast de wegrace wil uitkomen. De Nederlandse honkballers zijn de World Baseball Classic... begonnen met een overwinning op Zuid-Korea. Oranje versloeg de verliezend finalist van de vorige editie met 5-0. De ploeg van manager Hensley Meulens neemt het morgen op... tegen gastland Taiwan. Die wedstrijd is morgen om half acht in de ochtend... en live te zien op nos.nl. En tennisser Jesse Houtekalung heeft de finale gehaald... van het Challenger-toernooi in het Franse Cherbourg. Hij won in de finale van de als tweede geplaatste Oekraïner Sergi Stakowski in twee sets. Houtekalung speelt in de finale tegen Vincent Mio... die het Franse onderonsje met Kenny de Schepper won. Dat is een heel kort plaatje van Friesinger, want we gaan naar Twente, Ajax. Ja, een, een wedstrijd die een paar weken geleden nog een enorme topper leek te zijn. Maar nu, moeilijke tijden voor beide ploegen. Ajax, ik hoef het te noemen, Steaua. ADO en AZ. En Twente, ja, 4 uit 6 na de winterstop. Het is uh, huilen met de pet op voor beide eigenlijk, Bas Tegeler. Ja, zo is het. Uh, goedenavond, Ronald. Uh, vanuit de Goalsveste in Enschede. Het is uh, voor Twente huilen met de pet op. Omdat Twente in 2013 nog niet gewonnen heeft. Vier punten is heel weinig. Zou Twente vanavond weer niet winnen, dan is dat de zevende keer. Dat is in 11 jaar niet meer voorgekomen. Dat zijn statistieken die er toch wel toe doen. Dan komt Ajax op bezoek waarvan je kan zeggen... God, je bent de afgelopen week eigenlijk ook niet zo... Lekker in de vel gezeten. Uitgeschakeld in de Europa League. Door Stjama Boeperest. Uitgeschakeld in de beker door AZ. Tussendoor nog gelijk in eigen huis tegen ADO. Daar is ook genoeg op aan te merken. En dus is het een duel dat voor beide ploegen met het oog op de titelrace natuurlijk van groot belang is. En omdat het uh, belang groot is in deze wedstrijd. En dat leek ons wel aardig. Uh, hebben wij vandaag besloten om de heer Jan van Halst. Goedenavond Jan. Goedenavond Bas. Uh, ook mee te nemen naar het stadion om gadeweg dit duel ook uh, enige analyserende blik op het veld te werpen en dat uh, verhoogde feestvreugde normaal gesproken nog even kort vooraf hoe het met personeel zit want bij Twente speelt Brahma niet die toch te veel last heeft van zijn voetschuine streep Hiel daar speelt Castanjos niet, die is gepasseerd. Boulekin staat in de spits. En Hulsje, die in de tweede helft in Heerenveen vorige week een goede indruk maakt. Heeft een basisplaats gekregen. En staat links voorin. Bij Ajax is één opvallende wijziging eigenlijk. Koenka speelt niet, dat wisten we al. En in plaats van hem speelt Schöne hangend aan de rechterkant. Terwijl Ajax de wedstrijd nu in gang gezet heeft. En heeft afgetrapt. De sfeer in de is mooi. Er was een groot vuurwerk vooraf. En dat onderstreept nog maar is terwijl de rook nu langzaam uit het stadion verdwijnt hoe grote belangen zijn in dit duel. En ik vermoed eerlijk gezegd dat het een duel zal zijn waar uh, nog wel wat druk op staat. Waar misschien in het begin van de wedstrijd nog wel wat fouten door stress worden gemaakt. Terwijl nu meteen Siegtersson weg is en nou die wordt maar ten nood afgestopt in het strafhofgebied door Douglas. Die hem nog een duwtje geeft ook en daarmee een uh, hoekschop weggeeft. Eerste onoplettendheid eigenlijk achterin bij Twente. Al binnen de halve minuut levert Ajax een hoekschop op waar Eriksen zich voor gaat melden. Dat is de man die dat normaal gesproken doet bij de Amsterdammers. En dus de koppers. Zich ogenblikkelijk in het strafhoekgebied mogen melden van Michailov. Waar Twente nu alle spelers minus 1 Gutierrez in het strafhoekgebied heeft teruggetrokken. En er een uh, trap dus van Eriksen gaat komen. Vanaf de linkerkant gaat een indraaiende in bal worden. Er wordt van alles naar zijn hoofd geslingerd Overigens door vak P daar achter het doel. Maar de hoekschop is uh, zwak wordt door. Twente makkelijk uitverdedigd via Rosales. De eerste de beste de bal die Ajax ertussen krijgt, komt meteen weer terug uit het strafselgebied. Maar dan staat er eentje buiten spel en krijgt Twente de bal terug. Jan, ik zeg net, het zal een nerveus begin worden. Denk jij dat ook? Ja, sowieso helemaal gezien jouw schetsing vooraf. Dat er heel veel druk op staat omdat er heel veel is gebeurd bij allebei de ploegen. Misschien wel aardig eventjes die aanval van Ajax net. Ik denk dat dat het beeld van Ajax gaat worden dat Sikterson weg gaat trekken uit het centrum. Om zo Duckles en Benson uit elkaar te gaan trekken. Want als je daar een statische spits tegenover zet, daar weet Benson en met name Duckles wel raad mee. We even in de gaten moeten houden dat FC Twente nu naar de gaat via Tadic. Want de wordt net weggewerkt wordt door Ajax. Ik denk dat dat een beetje het beeld gaat worden Bas. Een Ajax wat probeert op te bouwen. Twente wat probeert druk te drukte zetten. Dus dat zou ruimte moeten geven voor allebei de partijen. En dat zou nog wel een hele aantrekkelijke wedstrijd. Tenminste dat verwacht ik. Op moeten leveren. Ingooi voor Twente met een grote kans voor Boelikin. Die vanuit een ingooi vanaf de rechterkant. Die eigenlijk een beetje doorstuitert. Nog bijna bij de bal komt, maar bijna in tofpoort is net niet goed genoeg. We gaan er eigenlijk tweede lucht in, van wie ver de bal eigenlijk doorkopt. Daar rekent bij Ajax eigenlijk niemand op. Poelikin wel, maar hij komt net een pasje te laat. Uiteindelijk verdwijnt die bal dan in de handen van Vermeer. En kan Ajax uitverdedigen. Het hoofd van Bengtsson zorgt ervoor dat die bal nog voordat de middenlijn in beeld komt... ...ogenblikkelijk weer de andere kant op wordt gekopt. En nu schuift Twente wel, en dat hebben we eigenlijk ook in fase van de ploeg niet gezien, wel massaal op... Om daar de tegenstander onder druk te zetten. En vast te zetten op de eigen helft. Ajax kiest voor een wat langere bal. Een ingooi die op het hoofd komt van Douglas. Die zijn duel wint. Dan ploft de bal eruit voor de voeten van Jansen. Die op aangeven van Bengtsel. Maar besluit er ook van de middenlijn de bal terug te spelen naar de keeper. Daar loopt Ajax dan weer op door. Zo openen beide ploegen In ieder geval fel. En zijn ze bereid om ook de meters te maken. Om de tegenstander tot op de eigen helft op te jagen. Over het algemeen levert dat aardige wedstrijden op. Na drie minuten. Twente met een diepe bal naar voren. Waar Boonikin met het hoofd wel bij kan. Maar de bal weer doorkomt op Vermeer. Die weer uitrolt, naar Mois Sander. Mois Sander speelt de bal naar uh, Siem de Jong. Die wordt vastgehouden door Willem Jansen. Twee meter over de middenlijn. Vrije schop voor Ajax. Snel genomen, want beweging gezien door de Jong. De aanvoerder aan de rechterkant van het veld. Die uh, bal komt dan bij Van Rijn. Van Rijn draait uh, naar binnen toe. Geeft de bal aan Eriksen. Die staat in de as van het veld. Korte combinatie met van Die geeft de bal eigenlijk niet nauwkeurig genoeg terug. De aanval van Ajax loopt toch. Omdat Twente er eigenlijk niet echt een goede voet tegen krijgt door via de rechterkant. En zo neemt Ajax even met veel spelers bezit van de Twentse helft. Waarbij Schöne, dus door het hangende rechtsbuiten, bij Ajax nu de bal heeft. Um, je kan je afvragen als je speelt zoals Ajax wil spelen, Jan. Uh, is het dan slim om met zo'n hangende rechtsbuiten te spelen? Terwijl nu uh, van afstand... Oh, Goeiedag oh. van de knal! Oh. Mooi, Sander, de bal op het doel schiet, maar niet op het doel. Die schiet hem er na vier minuten gewoon in. Dit zijn van die momenten dat je denkt... Nou, nu kunnen we wel even over iets anders gaan praten. Maar dat kan dus helemaal niet. Want die staat op 35 meter van het doel. En die rost die bal werkelijk achter Michailov... En nou is Moisander natuurlijk de man geweest die bij Ajax het een en ander heeft meegemaakt de afgelopen weken. Wat niet zo plezierig voor hem was. Een strafschop gemist in Boekarest. Een goal weggegeven in het duel tegen Ado Den Haag. Toen hij de bal zomaar inleverde bij Chiri. Nou je kan zeggen, hij haalt nu zijn gram. Want zo een bal binnenschieten. Goeiemorgen! Wat een goal van uh, Niklas Moisander. Heel vroeg in de wedstrijd staat Ajax in Enschede uh, op voorsprong. Mag ik misschien kritisch zijn en zeggen dat Michailov deze bal had uh, moeten houden? Dat is typisch iets voor Michailov Die. Uh... Heeft toch af en toe wat moeite met zijn concentratie. En ik denk van, nou, Zander staat op 35 meter. Ik kan nog wel even rustig om me heen kijken. We zagen het in een herhaling van achter het doel. En deze bal moet toch eigenlijk uh, te houden zijn. En Wat ook wel opviel is dat Twente zich weer enorm terug liet uh, dringen. Waardoor Zander helemaal in het centrum helemaal op kon komen. Dus van uh, het druk zetten waaraan jij refereerde aan, uh, in de beginfase. Daar kwam op dat moment even heel weinig van. Maar goed, het is allemaal uh, uh, mooi verteld. Ajax leidt met uh, 1-0 en... Uh, ik heb net van mijn collega uh, journalisten, uh, heb ik me net laten vertellen... dat uh, Frank de Boer tijdens het perspraatje gisteren meldde... van nou, als wij heel vroeg een doelpunt maken... dan zou het ook nog wel eens zo 0-3-0-4 kunnen gaan worden. Nou, dat, uh, laten we dat maar scharen onder de gezonde Amsterdamse bluf. Want dat moeten we altijd nog maar afwachten. Wat je wel ziet is dat Ajax uh, uh, rustig uh, op kan bouwen. Twente probeert druk te zetten, maar dat lukt niet echt. Dat is ook logisch lijkt me, omdat je dat natuurlijk al... Uh, 20 wedstrijden, wat 24 wedstrijden niet gewend bent. Dus dan uh, zie je heel vaak dat er één gaat jagen en uh, de rest niet aansluit. Ayers kan daar dus haar favoriete uh, opbouwspelletje spelen. En uh, speelt nu dus ook op de helft van de tegenstander van FC Twente. Zeker nog dat ze ingooien voor... Daily Blind. Die doet dat in de richting van Zichtelson. Uh, die kaatste bal terug op Fischer. Die uh, zoals altijd aan de linkerkant speelt. Leidt nu balverlies omdat uh, de combinatie met Paulsen mislukt. Fischer wijst ogenblikkelijk waar zijn ploegenoten de problemen moeten herstellen. En die ploegenoten doen dat uh, naar behoren. Want zonder dat er een uitbraak van Twente komt. Heeft Ajax de bal weer terug. En nou zijn dat altijd wel prettige momenten in de wedstrijd. De tegenstander vroeg in eigen huis op achterstand gezet. Daarmee heb je eigenlijk de tegenstander en ook het publiek van de tegenstander even een draai om de oor gegeven. En dan even zoveel mogelijk en makkelijk mogelijk die bal in de ploeg houden. Dat is wat Ajax nu probeert. Op het moment dat je het zegt loopt het mis. Want neemt Twente over maar op de eigen helft. Zes minuten zijn we onderweg. Mooi Sander met een knal zet Ajax al heel vroeg in het duel in Enschede op voorsprong. Het is 0-1. Ja, PSV stond in het duel met VVV nog sneller op een voorsprong. Maar daar is het ook bij gebleven, niet mee. Ja, zojuist. Vier minuten gespeeld in de tweede helft. Bijna 2-0. Op aangeven van doelpunten maken. De Pai van dichtbij binnengeschoten. Bijna door Wijnaldum. De vingertoppen van doelman Maanpa van VVV. Nu de hoekschop van PSV. Dat was het gevolg en overgekopt door Marcelo en zo krijgt PSV twee mogelijkheden aan het begin van de tweede helft. En benieuwd wat die tweede helft gaat brengen. VVV kon PSV toch aardig bijbenen met name in tempo. Niet zozeer in kansen of mogelijkheden in de eerste helft. Maar daarvan, daarvan kreeg PSV er nou ook niet overdreven veel. Ik neem aan dat advocaat daar wel op gewezen zal hebben. Ingooi VVV overigens aan de overkant van het veld. Vijf meter over de middenlijn. Inmiddels is Toyfone aan het warmlopen, lang geblesseerd geweest sinds uh, september. Hij uh, kreeg een ovationeel applaus natuurlijk van de fanatieke aanhang van PSV. VVW verliest voorin uh, de bal. Hielje Mark draait open. Dan kan bij Nalden weg. Ruimte ligt bij Mertens. Waar is die vandaag? Waar was die vorige week in de kuip bij die tweeën Nederlaag tegen Feyenoord. Zwakke bal van de kleine Bellag En uh, overgenomen door Reuseler. Naar voren gespeeld richting de middencirkel waar VVV kan oppakken met Turk. En zo krijgen we zo te zien een VVV-aanval. We zitten in de zesde minuut van de tweede helft als VVV de bal kwijt is. En het 1-0 is nog altijd voor PSV tegen de VVV. En ook in Zwolle zijn ze al enige tijd bezig aan de tweede helft. Ronald. Maar het stand is nog ongewijzigd, het is nog steeds 0-0, inderdaad minuut 52. Wat we zagen in de beginfase van de tweede helft is dat er wat meer durf zat bij Willem II. Dat het niet langer alleen maar reageerde, fouten van Zwolle, maar ook probeerde ook echt de laatste linie van Zwolle onder druk te zetten. En van daaruit de voetballen, het creëerde dan ook van wat dreiging, maar geen kansen. Nu Zwolle aan de andere kant, aan de rechterkant, met Van Polen, Valport met de Boom richting Agnitsch. Die gaat eraan voorbij, samen met verdediger Haastroep en de lachende derde. Is vervolgens uh, Haamhout. Die kan er aan de rechterkant vandoor. Maar daar wordt de deur dichtgegooid. En moet de bal terug naar Mul. Die vervolgens over de zijlijn speelt, denk ik. Ja, vlak voor uh, Streppel. Nee, bal blijft uh, toch binnen. En Pluim is dan de ontvanger. En Pluim direct weer richting de as van het veld. Steekt de bal achter de laatste lijn. Althans, dat is de bedoeling. Daar stond Valpoort. Afvallende bal voor Afdiets. Pluim. Pluim gaat van heel ver schieten. zo ver dat. Uh, ja, Mul daar nog wel wat moeite mee heeft. Nou, ja, dat komt niet omdat het van zo ver is. Maar vooral omdat het zo hard en gericht was, dat schot. 0 moet in tweede instantie die bal pakken. Heet hem wel te pakken, zodat er niks verandert aan de stand. 0-0. We gaan naar Enschede, Bas Ja, 1-0 de voorsprong voor Ajax. Door die goal van Moisander al in de vierde minuut van deze wedstrijd gemaakt. De knal van afstand. Waarbij toch ook wel bleek dat de doelman van Twente daar wel wat dichterbij had kunnen zitten. Maar dat zat hij niet. Michailov en zo is het 1-0 voor de ploeg uit Amsterdam. Is Twente naar mij smaak in de openingsfase vooral links en rechts wat slordig. Ver al twee, drie keer een bal verloren terwijl het eigenlijk wat onnodig was. En lijkt de ploeg nog altijd op zoek naar zichzelf. Er is veel gezegd over wat er gebeurt met een elftal als een trainer vertrekt. Nou ja, schok effect, dat zal allemaal best. Maar levert het ook aantoonbaar wat op. Bij NAC zullen ze daar... Over kunnen meepraten zeggen ze, ja zeker. Maar dat bewijs is toch niet per definitie zomaar overal geleverd. En Twente is nog lang niet uh, de ploeg met zelfvertrouwen die we van eerdere fases kenden. En het uh, bal bezit nu wel voor de ploeg uit Enschede met Douglas. Die paas naar Gutierrez, die op wordt gejaagd door Blind. Helemaal terug wordt geduwd, de eigen helft op. Dan de bal bij ver kan inleveren, die hem weer naar de zijkant speelt. Maar Rosales, Rosales op een diep. Buliki neemt hem aan op de borst, laat hem vallen. Voor, ja, voor wie eigenlijk? Gutierrez kan er net bij, net niet. Krijgt dan steun van ver. korte 1-2 levert dan Twente bal bezit op. En dan opent de Chilé naar de linkerkant van het veld. Daar is Bengtson of Hulsje moet ik zeggen. De jongeling die een basisplaats gekregen heeft. Die uh, krijgt de bal weer bij Schilder. Die een voorzet zou moeten geven vanaf die linkerkant. De bal komt wel voor maar stuit af op het uh, lichaam van een van de Ajax verdedigers. En levert Twente dan via Van Rijn. Een hoekschop op, maar uh, ik vind Twente Jan onrustig in het begin. Ja, nou je ziet heel groot verschil. Hè? Ajax speelt haar eigen spelletje opbouwend van achteruit. En uh, die zijn dat al het hele jaar gewend. Twente probeert dat ook, maar komen daar totaal niet toe. Ook omdat Ajax op gezette tijden heel goed druk probeert te zetten. En Twente, die, uh, die weet er gewoon geen raad mee. Je refereerde er al aan Fer, Kutierres. Heel erg onzorgvuldig aan de bal. En nu hebben ze dan via Masager een corner. Die net voor langs gaat. En Fischer probeert uit te verdedigen. Gutierrez ver uh, verovert dan de bal aan de rechterkant. Gaat langs op het strafschopgebied in. Wordt bijna gestuurd. De Bailey Blind die zit er bovenop. Ja. Gutierrez hey. laat zich wederom van de bal afzetten. En Ajax heeft de gelegenheid om te counteren. Maar er zijn weinig mensen voor. En ze halen het maximaal eruit. En ingooi net op de hoogte van de dugout bij Frank de Boer. Nee, Ajax speelt uh, uh, rustig, Controleert de wedstrijd, heb ik het idee. En uh, ik denk dat Twente even uh, geschrokken is van de vroege tegentref. Ja, en wat zo even bleek uit het duel met Blind... is dat de, de felheid en agressiviteit waarmee Blind het duel wint... ook wel tekenend is, want dat gooit Axel dan ook nog een maar eens bovenop. Want als je je duels wint, dan bij een hele stap verder. Fischer nu aan de bal even opgejaagd. Maar uh, loopt een paar meter terug en is dan eigenlijk de drukte alweer uit. Speelt de bal terug naar zijn keeper. Zit een paar vreselijke hobbeltjes in het veld. Zodat Vermeer nog even moet uitkijken dat die bal in zijn voeten komt en er niet onderdoor schiet. Dan is er een ongelofelijke Kijk, ruimte nou op het middenveld voor Fischer of voor Eriksen. Die aan de linkerkant Fischer vindt. Want er ligt een ongelofelijke zee van ruimte. Nu loopt Twente eigenlijk achter de feiten aan. En kan Ajax komen en aansluiten van achteruit met mensen zoals bijvoorbeeld Blind. Eriksen krijgt de bal weer terug. Dan... Is de vaart er wel even uit. Maar de ruimte die op dat middenveld lag was werkelijk ongelooflijk nu. Al de wereld aan de bal zoekt contact in het centrum. Met uh, Sigtas zonder bal wordt weggekomen door Rosales. Hoekschop Ajax, maar wat een ruimte. Ja, dat was een mooi voorbeeld Bas waar we, waar we het net over hadden. Uh, Ajax probeert uh, vanuit Vermeer rustig op te bouwen. Twente probeert krampachtig dan te jagen. Maar ze kunnen het niet met, uh, met elkaar. En met één steekpaas is eigenlijk het hele middenveld overgeslagen. En speelt Ajax zo weer rondom de 16 meter van uh, FC Twente. Wat uiteindelijk een corner tot gevolg heeft bal zit voor Ajax dus met die hoekschop. Die, terwijl u op de achtergrond al een tune hoort... te tekenen van het feit dat dit uur van dit programma wel zo ongeveer voorbij is. Maar die hoekschop gaat u nog net meemaken normaal gesproken. 0-1 Twente Ajax. Maar van we gaan eerst even naar Ronald van de Geer. Wat is er aan de hand? Ronald een Doelpunt voor Peck Zwalle. Valpoort is de maker van de treffer. Goede combinatie in het zorgstofgebied. En uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Valpoort. En die rondaf bij zijn eerste basisplaats. Gelijk een goal. 1-0 voor Peck. Terug naar de endschede voor de slotseconden van dit uur. De hoekschop van Ajax is onschadelijk gemaakt. Twente Ajax is 0-1. Dat vertelde ik u nog door de goal van Moistander die, die al de vierde minuut van deze wedstrijd maakte. Van grote afstand. Een pegel in de hoek langs Michailov. En Twente heeft eigenlijk, behalve dat het één hoekschop heeft mogen nemen, zich nog niet kunnen laten zien voorin. En heeft deze wedstrijd tot dusver de handen meer dan vol aan Ajax. Dat terecht leidt met 1-0. En langs de lijn op 1. -0. Sport op Radio 1.